7 Uur. Het NOS-journaal. Doorald De omstreden sharia-geleerde wil toch naar Nederland komen. Afghaanse regering onderhandelt met Taliban, zegt president Karzai. en landelijk lerarenregister vandaag geopend. De omstreden sharia-geleerde Haytam al hadad is toch van plan om morgen naar Nederland te komen. Een Kamermeerderheid riep minister Opstelte gisteren op om al-Haddad de toegang tot Nederland te weigeren.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 Morgen is het zwaar bewolkt, maar wel overwegend droog. Aan verkeersinformatie Er is nog niet zoveel aan de hand op de weg. Er staat ruim 20 kilometer file. De wat langere files staan op de A8 richting Amsterdam... voor knoop het Koenplein, 3 kilometer. De A12, Duitse grens, richting Utrecht, voor Arnhem-Noord, 5 kilometer. En op de A28, Zolle richting Amersfoort, voor Amersfoort, 3 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 7. Nee, ik heb geen antisemitische uitspraken gedaan. En ja, ik kom toch naar Nederland. De omstreden Saria-geleerde Al Haddad zet zich schrap. U hoort hem zo dadelijk in de Radio 1-journaal. Eerst naar nieuws over de Het Wiegepolder. Want de kans bestaat wel degelijk dat die toch onder water wordt gezet. Vandaag praat staatssecretaris Bleker van Milieu over de kwestie met de Europese Commissaris van Milieu. Gaan we praten met politiek redacteur Hans Andringa. Hans, goedemorgen. Um, wat is er gebeurd? Want Bleker was toch vrij duidelijk: geen water in de heg wie gepolderd.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 in Brussel. En ik zal dus eh, vandaag veel moeten doen aan het herstel van vertrouwen. Nou, dat zijn ook weer eh, in elk geval aanwijzingen dat het nog niet helemaal een gelopen koers is en dat die het wiegepolder dus droog kan blijven staan. Ja, in Brussel zien ze de plannen niet zitten. De Vlamingen worden steeds bozer over de rol van Nederland. Zou het een grote nederlaag zijn voor het kabinet als inderdaad die het wiegepolder ontpolderd zou worden? Ja, dat zal er toch wel uh, degelijk zijn. Want uh, ja, het kabinet, zeker de vorige kabinetten uh, nog onder balkende... die hebben gezegd van nee, die polder moet droog blijven. Uh, ook dit kabinet heeft gezegd van... wij gaan in elk geval een hele serieuze poging doen om die polder droog te houden. Maar een ander geluid is toch ook wel dat uh, de plannen toch als onvoldoende worden beoordeeld. Omdat uh, er worden voorbereidingen getroffen tot een zogenaamde procedure van ingebrekenstelling... Dus dat is een maatregel tegen een land, omdat ze uh, de maatregelen die genomen moeten worden niet voldoende uitvoert. Nou, dat is dan ook weer een teken dat uh, de kans uh, groeit dat Nederland het op dit gebied met Brussel aan de stok gaat krijgen. En dat is natuurlijk uh, gezichtsverlies voor Nederland, uh, zowel naar de zeeuwen toe... Uh, maar ook internationaal naar de Vlamingen en naar de Belgen. Hm. Hoe moeten we het zien uh, nu dan, Hans? Bleker trekt vandaag naar Brussel met zijn dossier, zijn koffertje over. Het wiegepolder. gaat daar nog een keer proberen uit te leggen... dat het echt belangrijk is dat die polder droog blijft. Valt er dan ook vandaag een besluit? Nee, als je weer naar de Brusselse kringen luistert... dan is het niet de verwachting dat die eurocommissaris Portochnik... vandaag al een besluit neemt na het gesprek met Bleker. Hij zal nog een paar weken de tijd nemen om erover na te denken. En dan moet er toch een volgende stap komen. Of Nederland krijgt de tijd om, en het vertrouwen om toch zijn eigen maatregelen door te voeren... Of het wordt uh, als onvoldoende beoordeeld en dan komt het onder waterlopen van die Hedwiggepolder toch dichterbij. Goed, duidelijk. Politieke redacteur Hans Andringa, dankjewel. Het is tien over zeven. Omstreden sharia-geleerde Haitham al Haddad is van plan om morgen toch naar Nederland te komen, meldt hij aan de NOS. Hij zou een lezing geven op de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar vanwege de ophef over de denkbeelden van al Haddad werd het debat afgelast.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 dat heeft nog steeds geen officiële bevestiging gekregen van de universiteit. En dus, zegt hij... Well, for me, I'm still going to wat hem betreft gaat hij nog steeds naar Amsterdam. Maar als de uitnodiging werkelijk is ingetrokken...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 To be applied in the West or countries. Hij pleit niet voor de invoering van steniging in westerse landen, wel in landen waar al sharia-wetgeving bestaat. Hij kan zich goed voorstellen dat niet-moslims in Nederland geschrokken zijn door dit soort opvattingen. Ja, uh, yeah, open for any discussion, for any debate. Maar zo zegt hij: je kan er beter openlijk over debatteren dan sprekers uit een debat weren. Are you an extremist, a preacher of hate?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 Arjan van der Horst, onze correspondent in Londen... sprak met een teleurgestelde Haitham al Haddad. Hij noemt de beschuldigingen tegen hem onzin. Meer over deze zaak leest u op onze website nos.nl. Dan naar het debat over NETCAR in de Tweede Kamer. Het heeft werknemers toch een sprankje hoop gegeven. Maar ook niet meer dan dat. Minister Verhagen van Economische Zaken gaf aan... nog deze week gesprekken te voeren met een potentiële overnamekandidaat. Maandag reist hij af naar Japan om alles op alles te zetten... een doorstart voor NETCAR mogelijk te maken zo'n duizend werknemers van Netcar kwamen gisteren naar Den Haag met maar één wens voor het automobielbedrijf uit Born Doorgaan. heeft het nog een kans? Ik hoop, ik hoop het ik werk 39 jaar dus laten we hopen dat het doorgaat staat u hier tegen wil en dank? ja, ja inderdaad tegen wil en dank worden gewoon als vuil op, op straat, straat gezet een bittere pil? En heel bitter de teleurstelling over het stoppen van de productie door Mitsubishi is groot. Het laatste sprankje hoop op een doordstart is op de politiek gericht. Wilt u plaatsnemen? Ik heropen de vergadering. Uh, en ik stel aan de orde debat over de sluiting van Netcar. Politieke steun voor het behoud van Netcar is er te over. Blijkt tijdens het Kamerdebat s'avonds. Zo'n 200 werknemers wonen het debat bij. Ik stel het overigens zeer op prijs dat er zoveel belangstelling is. De boodschap van de Kamer is helder. Het was een overval op een ijskode maandagmorgen. De klap is hard aangekomen. Niet opgeven. Het is een heel bijzonder debat vanavond, want het is een keer geen partijpolitiek debat, maar een debat. Schouder aan schouder staan. Voor behoud van NETCAR. Het Nederlandse parlement moet eensgezind voor en achter de mannen van Netkasta. We moeten alles op alles zetten om een doorstart mogelijk te maken. Deze werknemers en de regio Zuid-Limburg hebben geen behoefte aan medelijden. Nee, voorzitter. Zij hebben behoefte aan daadkracht. En wat mij betreft vraagt de regering, ook de koningin, om mee te gaan naar Tokio en in de verdere zoektocht naar een overdrachtpartner. Dit is Chef Zage. Minister Verhagen vertrekt maandag naar Japan. Alleen om een eventuele overname te bespreken. Netcar staat te koop voor het symbolische bedrag van 1 euro... maar wel inclusief personeel en alle verplichtingen die daarbij horen. Dus er moet duidelijkheid komen onder welke voorwaarden. En ik zeg, die voorwaarden mogen niet zo zijn... dat eigenlijk iedere serieuze overname al bij voorbaat kansloos is. Dus het verkrijgen van duidelijkheid hierover... is dus ook een belangrijk onderdeel van mijn gesprek... met de president van Mitsubishi. Dus ik zal aandringen op het geven van maximale ruimte aan nieuwe investeerders. Vragen geeft aan dat hij al deze week gesprekken voert met potentiële overnamekandidaten. Het is nog te vroeg om nu vast te kunnen stellen... of deze partijen ook werkelijk serieuze intenties hebben... en in staat zijn om de continuïteit van Netkar te waarborgen. Maar we zijn dus op dit punt aan de slag. Een eventueel overbruggingskrediet sluit hij niet uit... maar over een staatsdeelneming in het bedrijf is hij duidelijk. Een participatie door de overheid sluit ik uit. We hebben daar om goede redenen afscheid van genomen. De overheid is geen ondernemer. De redding van het bedrijf is dus afhankelijk van een overname. Mocht dat mislukken, is het kabinet voorbereid op een sluiting. Vragen zal er in Japan ook op aandringen dat het sociaal plan wordt nageleefd. Honderden miljoenen zijn daarmee gemoeid. Maar minister Kamp van Sociale Zaken is hoopvol over naleving daarvan. Het is een bedrijf wat zich in het verleden steeds correct gedragen heeft. Wat alle um, ontslagrondes die al meegemaakt zijn op een nette manier heeft door, doorgemaakt. En dat zou betekenen dat bij een sluiting er een schappelijke afvloeingsregeling is. En werknemers naar nieuw werk begeleid worden. En de kansen in de regio zijn het erover, meent Kamp. 2100 vacatures op dit moment, waarvan zeker 900 voor technisch personeel. De gemeente Den Haag wil leraren verplichten zich te laten registreren. De rest van het land is het nu nog vrijwillig. Straks nog eens bellen met de wethouder van Onderwijs in Den Haag. is de verkeersinformatie. De ANWB Edwin Gerritsen met een rustige ochtendspits. Ja, Tot nu toe een normale ochtendspits. Uh, er staat 50 kilometer file in totaal. Twee files vallen op. Op ta één van Amersfoort naar Amsterdam. Voor één brugge staat 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht... Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Knoppet Ridderkerk en Knoppetrechseplein staat drie kilometer file. De rechte is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, tien minuten voor half acht. Wij gaan naar Maino Remmers. Uh, hij komt niet meer langs, de meteropnemer. opnemen. ze aan, Mano? Mano? Mano. Mano, of ze het zo inschakelen weer. Ja. ja, daar ben je in de meterkast. Ja, komt daar de, kom, ben ik. Komt de computer de meter... die... uh, nou, ga nou, ja, jij maar joh. Ja, het, is, uh, het grappige wat ik net hoorde, is dat de, de gasmeter en de elektriciteitsmeter... Worden aan, het wordt één ding, hè? Dat klopt. Ja, via de elektriciteitsmeter kun je de standen van de gasmeter aflezen. En die kunnen dan ook weer op afstand uh, uitgelezen worden. Ja. Wat heb ik daar nou eigenlijk aan? Dat, zal, dat zullen... Ignaas van der Meer is van Liande. We staan in een bunker waar zo'n beetje half Nederland wordt gemonitord... als het gaat om elektriciteit en gas. De collega's van het gas zitten hierachter, geloof ik, hè? Dat klopt, ja. En met die slimme meters kunnen ze het nog beter inspelen. Het, eigenlijk wordt het netwerk gedigitaliseerd. Nou, dat is de hele, het hele issue. Uh, we moeten alles moderniseren om meer grip te krijgen op de energiestromen. Het is, uh, heel veel bedrijven kunnen nu ook uh, terugleveren in het, uh, in het net. Uh, zowel met gas, hè, kan je dat ook, biogas. Maar uh, zonnepanelen, windmolens. En die energiestromen, die moeten we kunnen handelen... Uh, we, we zitten nu in de situatie dat we alleen maar sturen, stroom sturen. Maar we moeten ook kunnen ontvangen. En het daar neer, uh, heen sturen waar we het nodig hebben. Het wordt een stuk slimmer. Martijn Boelhouwers van Netbeheer Nederland. Dat is de brancheorganisatie. Ik kan me ook voorstellen dat er veel mensen... Er zijn al wel wat slimme meters. Hier en daar zijn een paar al neergezet. Hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... Ja, wat moet met zo'n ding? Ik kom nooit in de meterkast. Nee, dat kan ik me op zich goed voorstellen. Um, toch biedt de slimme meter een paar voordelen ook voor de, voor de consument. Het levert een stuk gemak. Maar het belangrijkste is dat je, ja, je krijgt meer grip krijgt op je energiegebruik. En daarmee kun je ook geld besparen. Dus schrik minder aan het tijd van het jaar als de afrekening binnenkomt? Nou, precies. Je ziet het aankomen. Je ziet het aankomen. Via de oude meter krijg je één keer per jaar een afrekening. Met de slimme meter krijg je hem eens in de twee maanden. Uh, en daarmee zie je ook gelijk een uh, vergelijking met voorgaande periode. En kun je dus zien of je het goed doet qua energiebesteding uh, of niet. Denkt zo'n meter ook mee? Uh, kan die bijvoorbeeld aangeven wanneer het verstandiger is dat ik de wasdroger aanzet? Op dit moment kan dat nog niet. Maar de slimme meter is natuurlijk wel ontwikkeld met oog op de toekomst. Waarbij je in de toekomstige slimme netten ook dat soort toepassingen ja, mogelijk zijn. Dat klopt. Dus dat eigenlijk de meterkast communiceert met de wasmachine boven? Ja, dat zelfs op het moment dat je bijvoorbeeld bij gebruik van windenergie... als het hard waait, veel windenergie hebt en dus lage kosten... dat de wasmachine aanspringt. Maar dat is wel echt toekomstmuziek. Daar zijn nu proeftuinen voor om dat te ontwikkelen. Maar dat zijn wel mogelijkheden die de slimme meter inderdaad ondersteunt. Wie zijn nou de mensen die zo'n slimme meter nu gaan krijgen? Is dat, uh, ga je hem plaatsen bij nieuw te bouwen huizen... of gaat dat ook gebeuren bij uh, oude woningen... waar de meter vervangen moet worden? Ja, we zijn nu bezig als netbeheerders met uh, het kleinschalig aanbieden. Nou is dat een relatief begrip, want het gaat om 5000 slimme meters uh, per week. Maar dat zit nu bij nieuwbouw, uh, bij renovatie... maar ook bij klanten die graag een slimme meter uh, willen hebben. De kwekertjes kun je hier ook zien, hè? Nou, niet direct. Nee, niet direct, maar wel als het niet helemaal klopt. Um, gaat die het, het, ja, ik, wat, mijn vraag is, gaat hij het moeilijker krijgen? Is er, is er minder kans op gerommel? We, doordat we meer inzicht krijgen in de energiestromen... krijg je daar ook beter beeld van. Uh, als je uh, uh, minder verbruiken uh, registreert dan dat je aan stroom uh, weggeeft... Ja, dan klopt er iets niet. Kijk, nou ja, daar gaan we het straks ook nog eens over hebben... want de Consumentenbond heeft er ook nog wat vragen over gesteld. Er is een hele discussie geweest of die slimme meter verplicht zou moeten worden... en of het wel allemaal, als het gaat om de privacy, goed gewaarborgd is. Straks gaan we richting Amsterdam. En daar zal minister Verhagen de eerste slimme meters... met een druk op de knop in werking stellen. Het is acht minuten voor half acht. U luistert uit NOS Radio 1 Journaal. Nieuwe leraren in Den Haag moeten zich verplicht inschrijven... in hun lerarenregister. Leraren kunnen dat nu al doen als ze dat zelf willen. In het register geven leraren dan aan wat ze eraan doen om een goede leraar te zijn en ook te blijven. De kwaliteit van de docenten zou daarmee gewaarborgd zijn. Wethouder van onderwijs in de gemeente Den Haag, Ingrid van Engelshoven, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, verplicht registreren voor de nieuwe leraar. U gaat een stapje verder dan het landelijk beleid. Waarom? Nou, voor, vooral omdat uh, we in Den Haag vinden dat de leraar op een voetstuk uh, uh, dient te staan. En dat uh, de kwaliteit in de klas staat of valt met de kwaliteit voor de klas. En wij vinden het belangrijk dat een leraar leven, zijn een leven lang blijft leren. Uh, zich ook blijft ontwikkelen. Uh, en dus uh, zeg maar aan zijn uh, bekwaamheid en bevoegdheid blijft, uh, blijft werken. En daarom hebben we de afspraak gemaakt met de schoolbestuur. Dat alle beginnende leraren in Den Haag zich zullen inschrijven in het... Uh, maar u zegt we willen leraren op een voetstuk plaatsen... maar tegelijkertijd heeft u eigenlijk weinig vertrouwen in de kwaliteit van leraar. Anders zou u niet met zo'n register komen. Of zie ik dat verkeerd? Uh, uh, nee, oh, dat is geen uh, kwestie van vertrouwen. Maar het is een uh, kwestie om uh, uh, ook uh, zichtbaar te maken... Uh, die leraren die echt uh, uh, bezig zijn met hun ontwikkeling... en degene die uh, zich registreren in het uh, register... Uh, spreken eigenlijk af dat ze uh, vier jaar lang 40 uur per week of oh, 40 uur per jaar uh, excuse, uh, uh, deelnemen aan uh, uh, cursussen, uh, uh, intervisie. Dus alles wat uh, uh, bijdraagt aan hun ontwikkeling als uh, uh, leraar. En uh, nou, daarmee kunnen ze laten zien dat ze ook bezig zijn met de ontwikkeling van hun uh, vakkennis. En dat ze echt uh, proberen die kwaliteit voor de klas uh, te, te waarborgen. Hm. Maar dat zou toch ook moeten gelden voor leraren die al wat langer actief zijn? Ja, maar die, uh, daarvan uh, hopen we uiteraard ook uh, dat die zich uh, uh, zullen, zullen inschrijven. Um, maar uh, ja, je moet, je moet ergens uh, beginnen. Dus daarom hebben we met schoolbestuurder afgesproken. Van, uh, begin nou met die uh, uh, beginnende leraar. He, zeker voor een beginnende leraar geldt. Uh, uh, he, je komt uh, uh, van, van je opleiding uh -huh. en um, dan uh, heb je al veel, veel geleerd... Uh, maar ben je zeker nog niet uh, uh, in alles uh, uh, even bekwaam. En dan nee. is het goed om meteen die afspraak te maken van... Uh, wij gaan ervan uit dat ook een leraar een leven lang blijft leren. Ja, en volgt die verplichting voor die andere leraren dan later nog? Nou, we gaan er vooral vanuit voor, dat, van, dat uh, uh, men elkaar daar... Uh, uh, ...op gaat uh, bevragen, dat men daar enthousiast uh, van wordt. En ik uh, verwacht vooralsnog dat de rest vanzelf wel volgt. Oké. Okay. Uh, hoe gaat het in zijn werk? Wie, wie kunnen daarin kijken? Stel, ik, ik ben een ouder en ik wil mijn kind naar een bepaalde school uh, sturen. Kan ik dan ook kijken? Ja, de, de gegevens in het uh, uh, register zijn uh, uh, openbaar. Dus uh, uh, iedereen kan daar gewoon uh, kijken wat, uh, uh, wat docenten op de school van hun kind doen... ...aan de ontwikkeling van hun vakkennis. Dus en als nou zo'n leraar zegt: doe ik niet hoor, dat is mijn zaak. U moet ervan uitgaan dat ik mij aan het ontwikkelen blijf. Heeft dat consequenties? Je verwacht ook dat scholen goed personeelsbeleid voeren. En dat zeg maar, in gesprek tussen de schoolleider en de docent uh, zoiets aan de, aan, aan de orde uh, komt. En dat ook hen, uh, uh, net zoals uh, uh, u en ik uh, worden, worden aangesproken op ons uh, functioneren en op onze uh, ontwikkeling. Dat het ook op, op school gebeurt. En dat ook schoolleider ja. uh, de leraar zal aanmoedigen van, nou ja, meld je in dat uh, uh, register. Maar u stelt het verplicht. Dus, dus wat, wat gebeurt er als zo'n leraar dat weigert? Wat heeft u dan in handen om... Daar iets aan te doen? Nee, we stelt in die zin uh, verplicht dat bij, bij een nieuwe aanstelling uh, uh, men zal vragen: van nou ja, wij verwachten in Den Haag dat je je dan uh, uh, uh, aanmeldt. Ja. We, we, we gaan daar geen uh, sancties op, op, ja. uh, op, op zetten. Dat, uh, in die zin moet het ook helemaal niet gezien worden. We zien het vooral als een aanmoediging voor docenten om te laten zien: van kijk, wij ontwikkelen in ons vak, wij werken aan onze bekwaamheid. Ook om te laten zien, we hebben een vak waar je gewoon heel, heel, heel trots op mag zijn. Ja, uh, Waar eigenlijk aangesteld uh, mogen worden. Dat klinkt meer als een soort vrijwillige verplichting. Uh, ja, nou ja ik, ik, ik, zie, ik zie het vooral uh, voor docenten als een uh, hulpmiddel om uh, de trots op dat vak... Uh, ...en de waardering voor dat vak in de samenleving een stapje verder uh, te krijgen. En daar gaat het mij uiteindelijk om. Okay. Die leraar moet op een uh, voetstuk. We moeten zorgen dat die leraar kwaliteit uh, heeft. En uh, dus ik denk dat daar vooral leraren zelf bij gebaat zijn. Ingrid van Engelshoven, wethouder onderwijs in Den Haag. Dank u wel. Ja. Gaan we nog even naar de Albert Heijn supermarkt, want daar zijn de muppetpoppen op.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 En uh, ze zijn met zoveel dingen bezig en dan hebben ze één oh, okay. zo'n muppet of twee en vinden ze leuk en gaan ze weer over tot de orde van de dag. Was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. Give Hey, boo. Boo.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 Daarom organiseert ABN Amramees Pierson workshops voor jongvolwassenen. De Generation Next Academy. Meer weten? Kijk op abnamrameespierson.nl Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinsheelparket.nl monta. Radio 1. Het NOS Journaal. De omstreden sharia-geleerde wil toch naar Nederland komen... en Afghaanse regering onderhandelt met Taliban, zegt president Karzai. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Negens. De omstreden sharia-geleerde Aytam al hadad is van plan om morgen toch naar Nederland te komen. Een kamermeerderheid riep minister Opstelte op... om al hadad de toegang tot Nederland te weigeren. Hij zou spreken op een symposium van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Maar vanwege alle ophef rond zijn komst is het debat afgelast. De sharia-geleerde zegt nog niks te hebben gehoord van de VU. Om te blijven met je, dit is een heel verantwoordelijke beslissing. Want een reputatieve instituut zoals deze universiteit zou niet iets zoals dit kunnen kansen op basis van basele allegaties. De sharia-geleerde is omstreden vanwege uitspraken als Joden zijn de vijand van God. Al-Haddad ontkent dat hij antisemitische uitspraken heeft gedaan en noemt ze loze beschuldigingen.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 Hoge functionarissen in het gevangeniswezen zijn geschorst. De brand in een overvolle gevangenis in Comayagua... ten noorden van de hoofdstad Tegucigalpa. Correspondent Marion van Je Moet je voorstellen dat bijna de helft van de gevangenen is verbrand... echt in een soort inferno. Honderden mensen gestikt in de rook, levend verbrand... terwijl ze gewoon nog aan het schreeuwen waren. En dat, dan gaat het om tien cellen met meer dan 100 gevangenen per cel...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 En in het Rotterdams botlekgebied komt een groot buizennetwerk... om hete stoom uit te wisselen tussen bedrijven. Zo moet het energieverbruik en de uitstoot van CO2 worden verminderd. Bij het verwerken van afval door het bedrijf AVR komt veel stoom vrij. Stoom die chemiebedrijf EKC nodig heeft en nu zelf produceert met aardgas. Energiebedrijf Stedin. Dat wordt straks anders, want dan zijn die fabrieken met elkaar verbonden... door de buizen die wij gaan, die wij gaan aanleggen. En die zorgen ervoor dat de partij die stoom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 Maar het had alles te maken met wraak. Ze zat in een slechte relatie met een baas. Een gewelddadige relatie. En aan de andere kant wilde ze geaccepteerd worden. En wanneer zij boodschappen deed, afrekende. en mensen haar het gevoel gaven dat zij belangrijk was. dan kreeg zij dat goede gevoel over zichzelf. Ja, maar ze is wel veroordeeld intussen tot 15 jaar cel. Het is een van de grootste individuele fraudezaken in de geschiedenis van Australië. Dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online.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 Aan de Het is wat drukker dan gebruikelijk op donderdag. Er komt ook door ongelukken. Op A 1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Hoevelaak en Eembrugge 8 Acht kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Afritsvalk Zwaard zeven. De A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Knoppet Ridderkerk en Knoppet de Brechtseplein. Negen kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht.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 De jou denk jij het jij het doen? ja, ja, jij ja. zetten! Anything that he said was, I want money, you fucking bitch. Vanavond om vijf over half tien op Nederland 3 de indringende documentaire Moord op de Blanke Boer. Het is onvoorstelbaar hè, dat hier een paar uur geleden gewoon een moord heeft plaatsgevonden. We eens elkaar! Jankeral!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 Ja, de Franse president Sarkozy heeft de handschoenen uitgetrokken... en kiest voor de aanval. Gisteravond maakte hij in het Franse 8-uur-journaal bekend dat hij meedoet met de presidentsverkiezingen. décidé de vous om je donc de briguer een second mandat auprès de Fransen? Oui, je suis à l'élection présidentielle. Kijk, ja, ik ben kandidaat. Dat is het antwoord van Sarkozy. En Ron Linker in Parijs, dan had hij er meteen bij kunnen zeggen, maar ik ben niet populair. Waarom moeten ze op hem gaan stemmen, Ron? Nou ja, hij vindt dat hij nog niet uitgeregeerd is, Marcel. Laat Sarkozy zijn karwei afmaken, zou Lubbers misschien wel hebben gezegd. Daar kwam het op neer. Er moet nog zoveel gebeuren aan hervormingen in Frankrijk. En hij vindt zichzelf de enige kandidaat met een serieus plan. Hij vergeleek zichzelf met een kapitein van een schip, Frankrijk... dat in de storm terecht is gekomen. Zo'n schip, zei hij, laat je toch niet in de steek. Dat was de drijfveer voor Sarkozy om zich herkiesbaar te stellen. Mm, en hoe komt hij op je over? Heeft hij er vertrouwen in? Er zat af en toe wel iets verongelijks in, moet ik zeggen. Hij was dus gisteravond aangeschoven in het Franse acht-uurjournaal. Maar voordat dat interview met hem begon, werd er eerst nog zeven minuten aan reportages uitgezonden. Het ging ook over zijn grote rivaal, François Hollande, die kritiek heeft op de afgelopen vijf jaar. Ja, en toen zat Sarkozy dus letterlijk daarna in het programma. En hij beet van zich af. Hij zei: Het ging over een lange litanie tegen mij, tegen de president. Het was een litanie tegen moi. Il a ik pas de je ik me kritiek. Maar ik vind het best dat Hollande kritiek heeft op me, maar hij is zelf tot nu toe met geen enkel idee gekomen. Dat wordt ook de toon van de campagne voor Sarkozy. Als jij het zoveel beter weet. Wat voor ideeën heb jij dan voor Frankrijk? En Eindelijk is dan de kogel door de kerk. Hij heeft het dan gezegd, Ron. Hij gaat dus meedoen aan die verkiezingen. Betekent dat nou dat de hele verkiezingscampagne op zijn kop gaat, dat het helemaal anders wordt? Nou, dat hopen ze in ieder geval in Sarkozy's kamp vurig. De president staat er belabberd voor in de peiling. En als er de komende dagen al niet iets verandert... als hij niet een klein beetje vooruit gaat of de trend in ieder geval weet om te buigen... dan wordt het heel lastig. Dat weten ze ook in het ELEGEE. Maar het feit dat hij meedoet is op zichzelf geen ommekeer. Het was een publiek geheim. Luister hoe Hollande ermee spot. Want die had gisteravond een campagne stop in Rouen. En die zegt, had u het al gehoord, zei hij, het laatste nieuws? Konece la nouvelle du jour. Peut-être n'est-elle pas venue jusqu'à vous. Le président candidat est désormais candidat président. Uh, het grote nieuws hè, uh, uh, vertelde Hollande. De presidentkandidaat is nu kandidaat-president. Het is in ieder geval zo dat de eerste fase van de verkiezingen vanaf dit moment zijn afgerond. De kandidaten zijn allemaal bekend. Vanaf dit moment moet Sarkozy zijn campagne-evenementen gaan betalen uit de campagnekas. Vanaf dit moment moeten tv-zenders in Frankrijk aan alle kandidaten evenredig veel aandacht gaan besteden. Dus in dat opzicht is er sinds gisteravond dus wel degelijk iets veranderd. Nou, de verkiezingen zijn op 22 april. De tweede ronde in mei wordt het een drukke campagne, denk je Absoluut, absoluut. Kijk, Sarkozy heeft natuurlijk om zich heen gekeken. En sinds 2010 zijn er in Europa zeven regeringsleiders uh, weggegaan, opgestapt. Italië, Spanje, noem ze allemaal maar op. Hij zal er alles aan willen doen om te voorkomen dat hij nummer acht gaat worden. En dat betekent dus dat hij de komende weken iedere dag op campagne gaat. Uh, later vandaag heeft hij zijn eerste campagne-rally in Annecy bij Lyon. Zaterdag wordt zijn campagnehoofdkantoor officieel geopend. Dan zondag weer in Marseille en... Oh ja, vrijdag is hij weer even president, want dan komt de Britse pre premier Cameron langs. En zo zal hij tot aan het einde blijven knokken, tot aan 22 april. Goed. En jij volgt het voor ons, Ron. Fijn, dank je. Tot later. Gaan we naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Weer twee achtste finales zijn afgewerkt in de Champions League gisteravond. En ja. uh, AC Milan legde Arsenal even over de knie. Ja. Had jij nou verwacht dat AC Milan zoveel beter zou zijn? Nou, dat AC Milan wat beter was, er wat beter voor stond, dat was niet zo verrassend. Maar dat het verschil zo groot zou zijn en ook de manier waarop de uitslag was 4-0. Maar het, het was ook volstrekte afspiegeling van de wedstrijdverhouding. En Arsenal, ja, het is een, een bekend verhaal langzamerhand. Grote naam, uiteindelijk weinig grote prijzen. Uh, lang er heel dichtbij gezeten. Maar steeds verder wegrakend van het grote podium. Ook in de Engelse competitie. En gisteren eh, met Van Persie. Die daar ook niet zoveel aan kon doen. Nog wel mocht tossen met Zeedorf. Eh, die vervangen werd door Emanuelson. twee Nederlandse captains in de Champions League. Zie je niet vaak. Was de eerste keer. Maar goed. Eh, die kon er niet zoveel aan doen. Niet zo langzaam. Had ook wel naar een andere club willen gaan uitzien. Want het was eh, heel heel mager. En ja Milan zit eigenlijk al zeker in de kwartfinales. Prachtig openingsdoelpunt van Boat. Ja. Ibrahimovic heel goed. Eh, van is heel goed eh, ingevallen voor uh, door van Bommelgoed. Kortom, dat was een mooie avond. En eerder op de avond was er al in min 15 in Zenit uh, Sint-Petersburg -Sin -Sin ook een hele leuke wedstrijd geweest. Uh, Sint-Petersburg won uiteindelijk met 3-2 van Benfica. Benfica houdt daar natuurlijk gewoon alle kansen ook om door te komen. Maar Arsenal, om daar nog even op terug te komen, ja, dat is toch wel een, een wat droevig verhaal. Want, keek, die wenger kijkt altijd al droevig als hij wint. Ja. <totrofie> maar uh, nu kreeg hij wel heel droevig en hij had er ook alle, alle, alle reden toe. Goed. Hey, vanavond een stapje lager. De Europa League, maar niet minder ja. interessant. Met vier Nederlandse clubs, Ajax, AZ, PSV en Twente. Volgens mij krijgt Ajax het het moeilijkst, of niet? Ja, Ajax speelt tegen Manchester United. Die zijn uitgeschakeld door Basel in de Champions League. Dat geeft dan hoop, zou je denken. Maar de eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen dat Manchester United vele stappen verder is dan Ajax. En de Engelsen benadrukten heel beleefd dat Ajax natuurlijk nog altijd een grote naam is in Europa. Maar zij zullen ook wel weten dat in normale doen en dan zal vanavond het verschil nog niet eens zo heel groot misschien worden, maar dan wordt dat in de volgende week in de thuiswedstrijd wel benadrukt. Kortom, Ajax heeft veruit de moeilijkste klus ook gezien de fase waarin ze zelf zitten. AZ heeft het ook niet makkelijk hoor. Anderlecht is uh, soeverein koploper in de Belgische uh, eerste divisie. En Anderlecht uh, heeft in de voorronde van de Europa League heel sterk gespeeld. Ze hebben echt een goed team. Hunkeren ook wel weer wat na een groot verleden om een beetje weer aansluiting hier en daar te vinden. Dus ook dat zal niet makkelijk worden. Maar AZ kan vrij uitspelen. Maar ik dicht PSV en Twente. Beide in Oost-Europa bezoekt. spoor. Uh, Turkije speelt in een 4 van Turkije. Daar speelt PSV. En Twente speelt uh, in, uh, in uh, Roemenië tegen Boekarest. Die dicht ik toch de grootste kansen toe. Ook daar uh, moeilijke velden, lastige omstandigheden. Allerlei redenen voor een lastige wedstrijd. Maar ik denk dat die toch een uitslag moeten kunnen meenemen. Die heel veel perspectief geeft. AZ Anderlecht ben ik heel benieuwd naar. En Ajax Manchester. Het zal tegenhouden worden in Amsterdam. Maar niet veel meer dan dat. Goed, en dan nog even het bericht om uh, dat Nederland toch nog wereldkampioen ja. voetbal kan worden. Ja. 78 verloren ja. finale ja. tegen Argentinië. Rensen brengt. Balletje op de paal weet het allemaal ja. nog wel. Kan alsnog omgezet worden in een overwinning. Ja, um, ja. Maak het museum plein maar vrij. Wat ja, is er aan de hand? Het is bizar iets. Er is destijds plaatste de Argentinië zich. Dat kon toen nog. Die lieten alle anderen eerst spelen. Wisten toen wat voor uitslag ze moesten neerzetten. In de laatste was toen nog een halve finale pool. Brazilië had al gespeeld. En zij wonnen ineens met 6-0 van Peru. Grootste uitslag ooit in de geschiedenis tussen deze twee landen. Geur van omkoping en weglopende keepers en zo. Maar goed, het, het telde. Argentinië in de finale wonnen. Het is altijd veel over te doen geweest, maar er wordt nu gezegd dat er een onderzoek zou kunnen komen naar dit geheel, en dat dat, dat zou kunnen leiden tot, nou het is natuurlijk een, een prachtig verhaaltje, misschien moeten we dat nog met de mensen van toen uh, gaan overspelen tegen Brazilië van toen, ik weet niet of dat <lacht> nog een optie is, <lacht> Kruiven en Van Hanegel waren daar overigens niet bij hoor, bij die weekkamer nee, die we werden niet mee, wel ja, tweede, maar. dus ik denk dat we dit maar gewoon als een soort ballonnetje moeten zien, maar leuk ballonnetjes is wel, dus wie weet wie weet. Nou de broertjes van de kerkhof nog maar eens ja. weer bellen Tom. In het Dank Gips dan hè? In, in, ja, in, in het Gips Precies, ja. dankjewel. je Tof wat hek. Oké. Okay. Het Europees parlement wordt de verontwaardiging... over de situatie in Syrië steeds groter. Hoort u zo meer over. Isma goed is op de weg. Het is wat drukker dan normaal op donderdag. En dat komt vooral door ongelukken. Er staat in totaal 120 kilometer file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor een brugge staat 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bresseplein... 11 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar nog dicht... Bij het ongeluk is een auto met de trekhaak vastkomen te zitten... aan een, de vangrail, die moet worden verwijderd. Dat duurt nog een half uur. Op de A67 Venlo-Eindhoven is een ongeluk gebeurd... voor Knobbert-Leende-Heide drie kilometer file... en de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tientallen ME'ers kwamen gisteren het Heinekenplein in Amsterdam op... en sloten een grote groep Ajax-aanhangers in bij een winkelpassage aan het plein. En 70 van hen werden aangehouden. Vanavond speelt Ajax in de Europa League tegen Manchester United in de Arena. Hoorde u natuurlijk net al over bij Tom van het Hek. Gaan we over praten met Michele Haast van de politie Amsterdam. Mevrouw Haast, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn die mensen gisteravond aangehouden? Nou, gisteravond rond tien hebben we inderdaad een groep van ruim 70 Ajax-supporters aangehouden. Wij hadden reden om te denken dat zij voornemens waren de confrontatie aan te gaan met uh, Manchester-supporters. Dus dat was reden voor ons om ze uh, aan te houden. En waar bestonden die aanwijzingen uit, mevrouw Ik snap dat u daar benieuwd naar bent, maar helaas kunnen wij daar geen verdere informatie over verstrekken. We gaan vandaag nog een, een dag tegemoet. ...vanavond is natuurlijk de wedstrijd en wij doen er alles aan uh, om het veilig te houden. Ja, maar je kan toch moeilijk mensen aanhouden omdat ze een Ajax-sjaltje dragen? Riepen ze iets? Dus hadden ze wapens bij zich? Nou, ze hadden ook een aantal uh, dingen bij zich. denk aan mes, traangas, boksbeugels verdovende middelen. Dat is allemaal bij ze aangetroffen. Wat gebeurt er met die 70? Nou, die zijn aangehouden en uh, die worden vandaag, uh, wordt daar uh, verder naar gekeken... ...worden ze mogelijk voorgeleid. Dat zal de dag uitwijzen... Daarnaast hebben we rond 11 ook nog een groep van uh, 54 Belgen ingesloten op het Rembrandtplein. Aha. Die, uh, hebben, die zijn op het bevel van de burgemeester, uh, moeten die de stad verlaten, hebben die vannacht de stad moeten verlaten. Op het moment dat ze dat niet gedaan hebben, wordt ook die groep vandaag aangehouden. Ja, en, en die Ajax-aanhangers uh, blijven vastzitten tot na de wedstrijd of zijn die inmiddels ook alweer vrijgelaten? Nou, dat weet ik op dit moment nog niet. Dat uh, zal later vandaag bekend worden. Nou, ik kan me wel voorstellen, uh, nu dit gebeurt, is dat er weer extra veiligheidsmaatregelen worden genomen vanwege de wedstrijd vanavond in de arena. Nou, we zijn natuurlijk sowieso alert. En de burgemeester heeft ook extra veiligheidsmaatregelen van de week aangekondigd. Dus uh, dat klopt inderdaad. En hoe gaat u om met de Manchester fans? Want er zouden er een flink aantal naar Amsterdam komen zonder kaartje. Wat doet u met hen? Houdt u ze, hoe houdt u ze in de gaten? Nou, ook zij zullen zich moeten houden aan die veiligheidsmaatregelen. En op het moment dat ze dat niet doet, doen, zullen wij dan optreden. Goed. Michela Haast van de politie Amsterdam, hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is uh, bijna tien minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. The Voice of Oms vreest voor zijn leven. We hebben het over de Syrische activist Dani Abdul Dayem... die als een van de weinige activisten beeldmateriaal naar buiten bracht... over de situatie in Oms. We hebben uh, daar gisteren ook aandacht aan besteed. We doen dat opnieuw, want zijn verhaal is bijzonder. Hij ontvluchtte Syrië voor de tweede keer... om het Europees parlement toe te spreken. En gisteravond sprak hij uitgebreid met de NOS. Hallo? Oh, yes. okay. Hello. Een speciaal wachtwoord is nodig voordat Denny Abdul Dayem ons te woord staat. Hij is op zijn hoede, omdat hij vreest voor zijn leven. Me. Ze zullen me martelen en doden als ik via het vliegveld kom of door welk checkpoint dan ook. Maar iedereen die opgepakt wordt in Homs wordt gemarteld en gedood. In Homs Ik word gezocht omdat ik iedereen de waarheid vertel over wat er gebeurt. I want Danny Abdul Dayem vluchtte samen met zijn familie naar Londen. De situatie in zijn thuisstad liet hem niet los en hij ging terug. Door middel van YouTube filmpjes liet hij zien wat er gebeurt in zijn thuisstad Homs. Dit zijn rockets. In de afgelopen weken groeide de 23-jarige Danny Abdul Dayem wereldwijd uit tot de stem van Homs, de Voice of Homs zelf. Ziet hij dat anders? Ik ben gewoon iemand die in staat is om het land uit te vluchten... en om de mensen de waarheid te vertellen dat ik goed Engels spreek. Ik wil dat de mensen in Europese landen weten wat hier gebeurt... En ik wil ze vertellen dat de video's met de doden echt zijn. En dat het iedere dag gebeurt. Afgelopen maandag vluchtte Denis Abdul-Dayem opnieuw het land uit. Om in Straatsburg het Europees Parlement toe te spreken. Hij hoopt nu dat Europese en Arabische landen het vrije Syrische leger zullen steunen door ze wapens te geven. De Syrische Syrian geven by giving it the support and enough weapons to attack the Syrian Over de Syrische activist niet Abdul Daim leest u veel meer op onze website nos.nl hij is dus in Straatsburg om te pleiten voor de zaak van de Syrische bevolking. Vandaag wordt daar verder gepraat in Straatsburg... over hoe, de, hoe Europa die oppositie in Syrië zou kunnen bijstaan. Correspondent Tijn Sade hoorde dat de verontwaardiging... over de beschieting door het Syrische leger groot is in het Europarlement. We moeten laten zien dat we are really echt them en dat we willen gaan, als het nodig is. En te geven licentie om te het regime Bashar al-Assad. De tijd has om te spreken with te voice. Voor de entree van het halfrond in Straatsburg. Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Kijk, iedereen is ervan overtuigd uh, dat deze militaire... Uh, uh acties tegen de bevolking niet zullen leiden tot, uh, tot het behoud van het Assad-regime. Uh, de Syrische oppositie zegt dat het Assad-regime zal vallen. Uh, geschiedenis heeft uitgewezen dat militair geweld tegen eigen burgers... nog nooit heeft geleid tot een duurzame oplossing. Dus dat dit regime wanhopig is en gaat vallen... dat staat voor iedereen uh, als een paal boven water. Over wanhoop gesproken. Leden van de Syrische oppositie die zeggen... Ja, jullie in het Westen, jullie in Europa, jullie zijn eigenlijk... Ook misdadig, dat jullie maar blijven toekijken. Ja, ik begrijp die wanhoop heel goed. De, uh, ge het geweld wat mensen zien. Het is eigenlijk wonderlijk dat die mensen nog de moed hebben... en het uithoudingsvermogen om te blijven strijden voor vrijheid. Maar dat is ook wat die oppositie zegt. Die zeggen, wij zijn niet kapot te krijgen. Wij zijn de angst voorbij. Wij willen een andere samenleving. Op dus d 66 euro Marietje Schaken. Of het mij mooie woorden blijft, moet later vandaag duidelijk worden. Dan wordt in Straatsburg gestemd over een resolutie. Het Europarlement denkt bijvoorbeeld aan materiële hulp aan de Syrische oppositie. Instellen van veiligheidszones langs de grens en het uitbreiden van de sancties. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Nou, als we dan kijken naar die verschillende media, dan zien we dat uh, de recessie. Gisteren gemeld door het CBS overal nieuws is. Het uh, siert alle voorpagina's, of ontsiert het, moet ik misschien zeggen. En ook bij andere media. De recessie verdiept, het consumentenvertrouwen daalt... schrijft bijvoorbeeld het Financieel Dagblad. De Nederlandse economie doet het slechter dan het Europese gemiddelde... waardoor het begrotingstekort over het afgelopen jaar... waarschijnlijk 2 miljard hoger uh, uitkomt dan gedacht. En dat betekent dat er op korte termijn... naast al eerder afgesproken 18 miljard... nog eens bezuinigd moet worden, misschien wel van 8 tot 10 miljard. Carnaval vierende Brabanders zich weinig van de recessie aan te trekken. Per persoon wordt gemiddeld 27 euro aan carnavalskleding uitgegeven. Weet omroep Brabant. En ook de café-eigenaren verwachten geen last te hebben van de teruglopende economie. Eerst lekker feesten en daarna zien we wel weer wat er komt, is het motto van veel carnavalsvirus. Nou ja, dat feesten gaat gepaard met veel alcoholgebruik. Ziekenhuizen in het zuiden van het land verwachten tijdens carnaval grote drukte door zogenaamde coma-zuipers. Blijkt uit een rondgang van de Telegraaf langs ziekenhuizen en huisartsen in de regio. Het Katrina Ziekenhuis heeft tijdens carnaval zelfs extra bezetting op de jeugd- en alcoholpolie. Wij verwachten topdrukte met 14 en 15-jarige kinderen die bewust hier worden afgeleverd, dus het Eindhovense Ziekenhuis. In Duitsland gaan stemmen op voor hogere belasting voor kinderloze mensen. Bondskanselier Angela Merkel heeft het idee direct van tafel geveegd. Staat in de Duitse krant die tijd. Maar CDU-partijgenoten blijven er maar op terugkomen. Initiatiefnemer Marco Wanderwitz van de CDU-jongeren... zegt dat Duitsland miljarden euro's nodig heeft wegens de vergrijzing. We moeten erover spreken wie dat gaat betalen, zei hij tegen Roernagrichten. Volgens hem zijn dat de kinderloze mensen... omdat die niet meewerken aan een evenwichtige bevolkingsopbouw. Joodse overlevenden van de holocaust zijn boos op de belastingdienst. Ze krijgen smarte geld, belastingvrij uit Duitsland... maar in Nederland moeten ze dan daar alsnog belasting over betalen. Een van de vervolgde Joden laat weten dat er maar heel weinig over blijft. Net genoeg voor een bosje freesia's, zegt ze tegen het Algemeen Dagblad. Het bedrag wordt door de fiscus meegerekend... bij de heffing van sociale premies en toeslagen... en daardoor lopen ontvangers zorg- of huurtoeslag mis. Dit jaar zijn, voor, zijn er voor het eerst meer mobiele telefoons dan mensen... op zegt Cisco Mobile Data tegen de BBC... Volgens een analyse van de Netwerkorganisatie voor Wereldwijd Mobiel Dataverkeer... zijn er in 2016 10 miljard mobiele apparaten over de hele wereld. De stijging van het dataverbruik gaat in de toekomst waarschijnlijk... meer problemen opleveren voor databedrijven die nu soms al aan het maximum zitten. Marcel, weet jij dat geiten in verschillende dialecten mekkeren? Nee, wist ik ook niet. Goh, nee. nee want dat klinkt misschien allemaal hetzelfde voor het menselijk gehoor... maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er met een computer... wel verschil tot meten is in het gemekker. Dus, als geiten in verschillende groepen opgroeien... is het verschil één week na de geboorte al hoorbaar, weet Trouw. Het onderzoek is volgens specialist in diergedrag Bart Haks, intrigerend, omdat er maar weinig dieren zijn met een vocaal leervermogen. Na acht uur mekkeren wij over de Het Althans, wij niet. De Belgen mekkeren erover. En de staatssecretaris Bleker zit er maar mee. Langzaam is hij aan het schuiven. Hij wil niet ontpolderen. Maar hij wordt misschien wel gedwongen. Daar hoort u meer over van onze correspondenten in Den Haag en in Brussel. Na acht uur.